7 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Voorwaardelijke doodstraf voor echtgenoten van Chinese ex-partijfunctionaris. Filmregisseur Tony Scott pleegt zelfmoord. Een kamermeerderheid wil af van de ongevraagde verspreiding van de telefoongids. In China is de echtgenote van de afgezette Chinese partijfunctionaris Bo Qilai veroordeeld tot de voorwaardelijke doodstraf. Dat betekent dat als ze zich twee jaar lang gedraagt... ze vermoedelijk levenslang achter de tralies zit. Gu Kai Lai heeft bekend dat ze in november een Britse zakenman vermoorde. De reden was volgens haar dat de Brit ruzie met haar zoon had. Een handlanger werd veroordeeld tot negen jaar cel. Koes-echtgenoot Boxilai gold lange tijd als de reizende ster binnen de Communistische Partij, maar viel begin dit jaar in ongenade. Tegen hem loopt een onderzoek vanwege overtreding van de partijregels. In Californië heeft de Britse filmregisseur Tony Scott zelfmoord gepleegd... door van een brug te springen. Scott is onder meer bekend van de films Top Gun, Beverly Hills Cop 2... en Enemy of the State. Ook zijn oudere broer Ridley Scott is een bekende filmmaker. Samen produceerden ze de series Numbers, The Good Wife. En bij de brug in San Pedro, waar Tony Scott in het water werd gevonden... stond zijn auto, daar lag een afscheidsbrief in. Tony Scott is 68 geworden. Een kamermeerderheid is tegen de ongevraagde verspreiding van de telefoongids. De kwestie is actueel vanwege het initiatief SterfTelefoongidssterf.nl... van internetondernemer Alexander Klubbing. Hij vindt het ongevraagd toezenden van de gids niet meer van deze tijd. PvdA, CDA, SP, D66, GroenLinks en ChristenUnie zijn het met Klubbing eens... en willen de telecomwet aanpassen. Daarin staat nu dat er een verplichting is om de gids te verspreiden. In Zuid-Afrika heeft president Zuma een week van nationale rouw afgekondigd... om de doden te herdenken bij de Marikana-mijn. Bij de uit de hand gelopen demonstraties kwamen de afgelopen week... zeker 44 mensen om het leven. De politie schoot de meeste slachtoffers dood. Vanaf vandaag hangen alle vlaggen in Zuid-Afrika een week half stok. Donderdag zijn op verschillende plaatsen in het land herdenkingsdiensten. Volgens Zuma moet het land zich verenigen tegen geweld... en is het belangrijk om de vrede te bewaren. Zelf kreeg hij veel kritiek over het optreden van de politie. In Libië zijn 32 mensen opgepakt voor de aanslagen van gisterochtend in Tripoli. Volgens de Libische autoriteiten gaat het om aanhangers van de vorig jaar gedode kolonel Gaddafi. Bij de aanslagen in de Libische hoofdstad vielen twee doden en drie gewonden. Bij een politieacademie ontploften twee autobommen. En ook bij het ministerie van Binnenlandse Zaken ging een bom af. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is niet opgeëist. In de Verenigde Staten hebben uitspraken van een republikeins politicus tot ophef geleid. Kandidaat-senator Todd Ekin zei in een tv-interview dat vrouwen zelden zwanger worden als ze worden verkracht. Op de vraag of die achter een abortus staat na verkrachting antwoordde Ekin... het lichaam van de vrouw heeft mechanismen om het hele ding uit te schakelen.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 De Amerikaanse zanger en boegbeeld van de Flower Power Scott McKenzie is overleden. Hij werd in 1967 wereldberoemd met de hit If You're Going to San Francisco. Hij werkte samen met de mama's en de papa's en hij schreef mee aan Kokomo van de Beach Boys. Zijn echte naam was Philip Wolk Blondheim. Scott McKenzie overleed zondag in zijn huis in Los Angeles aan een slopende zenuwaandoening. Hij was 73. Dan weer nog stapelwolken en in de middag een kleine kans op een bui. Bij een matige westenwind wordt het 23 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Ook morgen nog zomers warm, gemiddeld 25 graden. Er is zon, maar ook kans op een enkele bui en na morgen een stuk minder warm. AMWb ah, verkeersinformatie met een vijftal files. Op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Daar staat tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giezendam 4 kilometer. En op diezelfde A15, maar dan verder in de richting van Europoort... tussen Hoogvliet en Spijkenissen ook 4. De rechterrijstok is dicht door een kapotte vrachtwagen. A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Daar staat tussen Nijkerk en Hoeverlaken 2 kilometer. En een stukje verderop in de richting van Utrecht bij Leusden 4.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 Goedemorgen, het is 7 minuten over 7. Het eerste onderzoeksresultaat van de Marsrover, Curiosity, is er. We spreken straks onderzoekster Inge Loestenkaten. En we horen hoe het de brandweer vergaat in Brabant Noord, waardoor de hitte groot gevaar was voor bosbranden. Maar eerst het succes van de SP. Een succes dat ook wel lastig kan worden voor de partij... Dat, hoeft niemand, dat hoef je niemand binnen de SP te vertellen. De partij is in een aantal peilingen de grootste. Dat is natuurlijk mooi voor Emiel Roemer en zijn mede-socialisten... maar het heeft ook zijn risico's. Andere partijen vallen de SP aan. En de kans bestaat dat het uiteindelijke resultaat op 12 september dan tegenvalt. Maar ondanks dat blaken ze bij de SP van zelfvertrouwen... merkte politiek verslaggever Marcel Bril gisteren... bij de officiële campagne-aftrap in Arnhem. Even lachen... Ja, staat erop. Op de foto met Emiel Roemen. Ja. Waarom vindt u dat zo leuk? Ja, dat is, uh, ja, dat is mijn man, hè. Voor, voor een nieuw sociale Nederland en uh, meer saamhorigheid. En uh, hè, niet uh, alles, maar uh, de rijken alles en de arm helemaal niks. Maar gewoon net alles een keertje, de boel netjes verdeeld wordt op een sociale manier. Meneer, mevrouw, een beetje in de luwte. Op een bankje. Op een bankje. In de schaduw? In de schaduw. En Houdt dan... u het nog een beetje vol? Ja hoor, ik hou het wel vol. En vooral voor de SP. Ja, nou hou ik altijd vol. Hè. Het was een keer tijd dat ze nummer 1 worden. Hè. Ja, is dat reëel? Laat me het zo zeggen, ik hoop. Hè, laten we nou het zo zeggen, ik hoop. Ik heb gehoord dat de VVD ook uh, zeer hoog staat. Maar ik zie de S SP werkelijk winnen. Een hele goede middag allemaal. Meneer Roemer, u stond net op dat podium. Ja. Ik hoorde u zeggen, de waarheid ligt niet meer in het midden. Bedoelt u, er moet gekozen worden tussen of de SP of de VVD, dus tussen de twee grootste in de peilingen? Ik vind dat er inderdaad nu een keuze gemaakt is, waar willen we met dit land naartoe? We hebben nu afgelopen twee jaar gezien wat echt liberaal beleid, wat dat betekent. Wij waren er niet verantwoordelijk voor dat al die mensen uh, thuis kwamen te zitten. Dat de zorg in de uitverkoop is gegaan dat al die, al die jaren die, die fusies of fusies in het onderwijs hebben plaatsgevonden. Wij zaten niet in die regeringen. Dus laat mensen nu een keuze maken. Of we gaan op, op diezelfde voet door, dat mag. Dan weten ze waar ze terecht kunnen. Of laten we dat nou eens op een sociale manier doen. En één ding weet ik zeker, dat als wij aan de bak mogen na 12 september... dan zullen wij er ook vol voor gaan dat het een sociale agenda wordt. Maar eigenlijk maakt u hier een premiersverkiezing van dus. Of Roemen of Rutte. Nee, ik maak er een, uh, een verkiezing van waar het tussen idealen gaat. Maar andere partijen hebben het er ook idealen. Middenpartijen hebben het er ook idealen. Nou ja, wil je gegarandeerd een richting op hebben als je het echt liberaal wil hebben... Ja, dan weet je wie daar het in genomen heeft de afgelopen jaren. Dan kan ik me voorstellen dat je ergens in die hoek wat gaat zoeken. Maar als je het op een sociale manier gaat doen, we hebben de kans nog nooit gehad. En zo, we hebben vaak verwijt gekregen van u roept wel zo mooi, maar doe het dan eens een keer. Nou, here I am. Oh nee, ik mag niet meer Engels zijn. U bent nu de grootste in de peilingen in veel peilingen. Hoe gaat u stand houden de komende weken? Ik vertel mijn verhaal, ik ben gewoon eerlijk wie ik ben. En als mensen dat mooi vinden, dan hoop ik dat ze mij dat vertrouwen durven geven. En als mensen er geen vertrouwen in hebben, dan moeten ze naar een ander gaan. Ik ben wie ik ben en zo blijf ik ook. En ik ga niets veranderen. Uh, ik beloof alleen één ding, dat ik mijn stinkende best ga doen... om die sociale agenda, dat het eindelijk eens een keer om mensen gaat... dat ik die op tafel krijg. Hoe vindt u dat één Roemer het doet? Heel goed. Heel goed. Emu weet het goed te vertellen. Geeft niet af op anderen. Want dan zien we nu toch wel. Velspuiterij, daar doet Emu niet aan mee. En het is een betrouwbare man. U zegt het al, hij wordt nu erg aangevallen. Dat bleek vorige week. Denkt u dat hij tegen die druk bestand is? Ik denk het wel. Kijk, want dit was te verwachten. Hoge bomen vangen altijd veel wind. He, dus uh, ik denk met het karakter van Emu en zoals ook de hele partij is dat het uh, wel te redden is. Hoor. SP heeft het nu ook achter de rug. Officiële aftrap van de campagne, verkiezingscampagne. De meeste partijen hebben dat nu achter de rug. Marcel Bril praat ons zo bij over het verloop van die campagnes... en hoe zich dat de komende tijd gaat ontwikkelen. Door naar Mars Rover. Curiosity is alweer twee weken op de Rode Planeet. En het eerste onderzoeksresultaat is binnen. Onderzoekster Ingeloes Tenkater werkte mee... aan de ontwikkeling van de instrumenten van het Marsvoertuig. Mevrouw Tenkaten, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat is er uit dat eerste onderzoek gekomen voor resultaat? Nou, voorlopig is het natuurlijk maar heel klein, maar goed, er is uh, de eerste temperatuurmeting is gedaan. Dus uh, we weten dat het vorige week uh, ongeveer 1 graad boven nul was op het oppervlak van Mars. Dat is niet warm, maar het vriest niet. Het vriest uh, op dit moment niet, nee. En is er nog meer uh, inmiddels duidelijk geworden? I iets bijvoorbeeld van uh, wat de Cur Curiosity gaat doen de komende tijd? Ja, ze hebben nu op basis van het fotomateriaal wat ze tot nu toe hebben genomen... hebben ze allereerst een soort van schatkaart, zoals ze dat noemen, gemaakt. Dus waarop ze aangeven waar ze over een paar weken naar toe zullen gaan rijden. En wat de volgende stappen zijn in echt het onderzoek. En ze hebben een steen gefilicteerd die vlakbij de rover ligt. Dus waarvoor de rover voorlopig nog niet, niet hoeft te rijden, maar gewoon op zijn plek kan blijven. Maar wat ze wel met de verschillende instrumenten al kunnen analyseren... Um, en het belangrijkste wat we deze week gaan doen is, uh, met behulp van de laser die uh, op de rover zit, deze steen analyseren. Ah, en ik las ergens dat dat vooral ook bedoeld is om te kijken of die laser goed werkt en niet zozeer alleen om, om die steen te analyseren. Ja, nou goed, die steen is waarschijnlijk niet een hele speciale steen, is dus, uh, ja, waarschijnlijk een gewone steen, uh, een beetje basaltachtig, die we op Mars uh, zullen verwachten. Uh -huh. uh, maar goed, we willen natuurlijk ook alle normale dingen kunnen analyseren, want ja, als je iets speciaals vindt, wil je natuurlijk wel weten dat het speciaal is. Ja. Uh, maar goed, het is inderdaad ook om die laser uh, goed uit te kunnen proberen. Ja, hoe, hoe langzaam gaat het, mevrouw Tenkater? Want het is niet zo dat hij dat over het oppervlakte van Mars aan het racen is, dat, uh, dat wagentje. Nee, nee, hij rijdt maar een, uh, een paar meter per seconde. Dus hij rijdt uh, heel langzaam. En uh, ja, voorlopig rijdt hij sowieso de eerste anderhalf de andere half tot twee weken nog steeds niet. Uh, ze gaan eerst zoveel mogelijk uh, metingen doen, gewoon op de plek waar ze geland zijn. Zodat ze dat kunnen, goed kunnen karakteriseren. En... Uh, en... In de loop van de week gaan ze ook de wielen testen. Dus dan, die gaan ze op de plek wel ronddraaien, kijken of die het allemaal doen. Uh, maar voordat dat allemaal is uitgetest en ze daar allemaal zeker over zijn... en ze weten dat ze zoveel mogelijk gegevens hebben van de, de landingslocatie... dan gaan ze pas uh, echt op pad. Ja, en, en als uh, Mars rover dan op pad gaat, is het de bedoeling om uiteindelijk... Ja, onderzoek te doen naar tekenen teken van leven. Hè? Wanneer is, kunt u daar? verwacht u daar resultaten van? Nou, dat zal uh, nog wel een hele tijd duren, want... Uh, Um, ze gaan waarschijnlijk over wel over een week of drie, vier gaan ze het eerste uh, grondmonster meten. Dat is ja. gewoon een, hep, een, een hapje zand, we het schepje is op getikt, zeg maar. Um, nou ja, daar zouden we eventueel iets in kunnen vinden, al ik die kant niet zo groot. Wat zou daarin te vinden kunnen zijn, denk u? Uh, nou ja, je zou, je zou daar misschien organisch materiaal kunnen aantreffen, maar gezien het. Uh, een monster echt van het oppervlak is, uh, ben ik bang dat dat UV onder andere, dat, dat, uh, dat daar niet te veel in te vinden is. Dus ik denk dat we echt moeten wachten tot de rover gaat boren en dat uh, kan nog rustig anderhalf maand duren. Nou, we spreken u vast nog vaak, kan ik <lacht> mij zo voorstellen. Dank voor nu, Inge Loes en Katen. Mevrouw ten Katen houdt hierover trouwens ook een blog bij op onze site nos.nl. Twee dagen tropische temperaturen zorgt voor een verhoogd gevaar... voor bosbranden in Brabant, hoort u zo meer over. Nu de verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis Mooi. Er staan een drietal files, Marcel, op de A15... vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Hardingsveld-Giezendam. Twee... En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort 4. En het loopt vast op de A50 vanuit Arnhem naar Os door een kapotte auto. Tussen Heter en Knoopend Ewek staat 9 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Een mars door Brussel gisteren. Tegen de vrijlating van Michel Martin, de ex van Marc Dutroux. En voor hervorming van de Belgische justitie. Want hij kwam komt waarschijnlijk binnenkort vrij en gaat dan in een klooster wonen. In Malon, bij namen. Daar wordt al weken op kleine schaal gedemonstreerd. Gisteren moest het groter. Volgens de organisatie liepen 5000 mensen mee in de Brusselse Mars. Ondanks de hitte. Ze dragen sandalen, ze dragen slippertjes, korte broeken, zomerjurkjes. En iedereen heeft een zonnebril en een flesje water bij de hand... Het is niet zo gek ook, want het is de warmste dag van het jaar hier in België. Misschien wel de warmste dag ooit gemeten. Niet echt de ideale dag voor een manifestatie, zou je zeggen. Ja, schuilen in de schouder. Dank u. Maar goed, de paar honderd mensen die hier toch, ondanks al die hitte, zijn komen opdagen. Die zijn boos. En de hitte gaat dat echt niet veranderen. Martijn komt vervroegd vrij dankzij dankzij de nonnen in Malon. Nou, Paul Marcel, de vader van het vermoorde meisje Anne, spreekt de menigte toe. Ze verdiende in de gevangenis in totaal tot nog toe 42.000 euro. En voor de slachtoffers heeft ze ondertussen 260 euro gespaard. Commerciaal is het simpel. Michelle Martin hoort in de gevangenis. En verreweg de meeste demonstranten zijn dat natuurlijk met hem eens. Nou, maar niet iedereen. Dus af en toe klinkt er twijfel. Het is heel complex. Het is niet meer 5000 mensen op straat te komen dat het opgelost is. En de justitie, ja, die moet hervormd worden. Maar ja, we kunnen ook die dame naar Nederland brengen. Doodskist die wordt meegedragen. Kijk wat er opstaan. Mevrouw, excusez-moi, c'est quoi ça? Ja, ça, c'est que la loi qui est laxiste, on veut l'enterrer. Het is een beetje om de wet te begraven. Dit is een symbolische doodskist voor de Belgische wet. Want dit is niet gerechtigheid. Oh, er wordt er weer eentje om wel. Ja, ze staat de puff hoor, die mevrouw is hem even zitten. Het is ook bloed en bloedheet. België op zijn kop staat er op dat affiche. Ja, België op zijn kop. vijftien jaar geleden stond België letterlijk en figuurlijk op zijn kop. En nu staat het weer op zijn kop en het zal misschien wel op zijn kop blijven staan, wie weet. Maar er zijn nu er komt... natuurlijk wel veel minder mensen dan de vorige keer. Dat... Ja, het is alweer zo lang geleden en zo en het weer zal ook wel een rol spelen zeker. Hè? Ja, nu met de eindbestemming in zicht dat paleis van Justitie. Dan nou, komt toch eventjes de mars erin. Mensen gaan ietsje harder lopen, misschien ook omdat we hier eindelijk in de schaduw staan. Er komt toch wat meer lawaai nu? Justitie, koramp u! Justitie, koramp u! Justitie heeft gefaald, vinden deze mensen. En voor die boodschap hebben ze de zon getrotseerd. De hitte. Het was dik 30 graden vandaag in het centrum van Brussel. En de organisator van deze protestdag, jean Denis Lejeune, ook vader van een vermoord meisje. Die sluit de dag nu af. Hij bedankt iedereen. En dan is het voorbij. Althans, voorlopig. Merci voor de solidariteit. We een bijdrage van Mark Bessems vanuit Brussel. Dat Michelle Martin vrijkomt is zo goed als zeker. Op 28 augustus buigt zich nog een rechter over de zaak. Maar die kijkt vooral naar procedurefouten. David Bowie hoorde u met Sound and Vision. Acht minuten voor half acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Het was een uh, behoorlijk warm weekend. Nou, dat betekent een groter gevaar voor bosbranden. In Brabant-Noord geldt zelfs de hoogste alarmfase, code rood. De brandweer is extra alert en rukt met meer materieel uit als er ergens brand is. We hebben contact met René van Zandvoort van het Veiligheidsbureau regio Brabant-Noord. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom code rood, de hoogste alarmfase? Nou, dat komt omdat voor het weekend eigenlijk... Uh, we zagen die periode van warmte aankomen en uh, het bos begint behoorlijk te verdrogen. En dan met name op de grond uh, heel veel planten en de kleine vegetatie die uitgedroogd is... Ja, daar, daarom eigenlijk. En heeft u ook branden gehad? Um, we hebben vrijdag en zaterdag een aantal meldingen gehad. Dat zijn geen grote branden geweest. Maar het was wel nodig om er naartoe te gaan. Dus uh, ook de ervaring heeft bewezen dat dat zo was. In de regio ten zuiden van ons, rondom Eindhoven, is wel een wat grotere bosbrand geweest. Uh -huh. Dus vandaar uh, code rood. En uh, weet u dan wat de oorzaak van die branden is? Is dat puur de droogte of, of laat iemand een sigaretje liggen? Of, of is dat nog, nog niet duidelijk? Nou, van de branden van nu weten we dat eigenlijk niet zo goed. Maar uh, de geschiedenis leert dat natuurbranden toch heel vaak wel een uh, menselijke aanleiding hebben. Dus dan hebben we het over brandstichting. Of toch uh, wat achterloos wegwerpen van een sigaret. Of wat onachtzaamheid uh, als iemand wil barbecuen of iets dergelijks. Maar, meneer van Zandvoort, dat verdrogen gaat dat zo snel. Want me denkt dat het geregend heeft. De afgelopen tijd? Ja, dat klopt. De regen die hebben we wel genoeg gehad. Maar we hebben voor de droogte niet alleen zeg maar, de neerslag, maar ook een hele lage grondwaterstand. En dat betekent dat je, als je al die factoren meeneemt, toch weer tot droogte komt. En ik heb me laten vertellen door de beheerder van de Maasworst, dat is het gebied tussen Os en Drune. Dat met name die grondwaterstand, die daar op het moment extreem laag is, toch doorslaggevend is. Nou, en De ontzettende hitte en dat beetje wind erbij zorgt natuurlijk ook... dat het ontzettend snel opdroogt wat er nog aan, in het bos aanwezig was aan vocht. Dan hm. nou hadden we in de regio Amsterdam gisteravond een heel klein beetje regen. Um, wat zijn de verwachtingen voor Brabant Noord? Uh, kortom, ja. houdt u code rood? Ja, wij houden voorlopig code rood en uh, zoals het er nu naar uitziet krijgen we aan het eind van uh, dinsdag zo'n beetje rond nu of vijf, zes weer wat regen van betekenis. Nou, dat is dan ook het moment dat wij met de beheerders van de natuurgebieden een overleg gaan om te kijken of we weer terug kunnen. Uh, er zal wel iets meer dan één millimeter moeten vallen om ons van code rood af te halen. Ja, en, en wat houdt het dan voor u in? Betekent het ook als je code rood hebt dat u gaat vliegen en op rookpluimen gaat letten? Doen. Wij gaan niet vliegen, maar uh, de natuurbeheerders, de staatsbosbeheer... of uh, de gemeente, die houden wel extra toezicht. Uh, dat wil zeggen dat recreanten meer aangesproken en gecontroleerd worden. En dat er ook in het bos meer toezicht is. Dus wij moeten het op het moment hebben van mensen die uh, met een auto toezicht houden in het terrein. Dus extra waakzaamheid en dat geldt voor iedereen, ja. ook bezoekers en ja. recreanten. Ja. Meneer Van Zandvoort van het Veiligheidsbureau van de regio Brabant Noord. Dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. Hadden het al even over het warme weekend? Gisteren was het bijna zover. Een nieuw hitte record zou zomaar kunnen worden gehaald. Maar inmiddels weten we het beter. Het record is niet gebroken, maar het was kantje boord. Spannende momenten dus bij veel weermannen en vrouwen. Verslaggever Matthijs Holtrop volgde gisteren Thijs Seelen, weerman van de omroep L1 in Limburg. Is dat. Want daar zouden de hoogste temperaturen worden gemeten. Uh, het is nu uh, kwart voor vier. En uh, we kunnen hier nu zien dat, het, uh, dat we nog altijd de hoogste temperatuur van Nederland hebben in Middelburg Het weer zo'n uh, L inderdaad, 36,1 graden. Dus die temperatuur kan nog wat oplopen. Uh, misschien nog zo'n 1-2 uh, graden erbij. Ja, zit toch nog altijd op die 38 Zegt uh, Thijs Zelers, weerman van L1. En de vraag die beantwoord moet worden is natuurlijk: wordt dat record gehaald? Uh, wat is nu de inschatting van dit moment? Uh, nou, het is nog altijd kantje boord. Wij gaan over een uur, dat is om kwart voor vijf, gaan we dat opnemen. Ja, gisteren hadden we de maximumtemperatuur rond half zes. Dus een harde uitspraak, uh, ja, het definitieve maximum, is dan nog niet bereikt. Dus dat durf ik ook niet te zeggen. Maar, uh, Twee versies opnemen? Uh, ja, dan moet ik toch de exacte temperatuur hebben. Dus dat uh, zal voor L1 helaas uh, niet lukken dan. Nee. nee. Uh, het hitrecord is ruim 38 graden, dus het wordt spannend. Ja, Limburg lag vandaag op het rooster met meer dan 35 graden in de schaduw.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 Ja, je ziet het, er is pure zandgrond, kniens zeggen ze ook wel eens. Dat is uh, ja, echt van die hele losse zand, wat heel keurig droog is en heel snel opwarmt. Ja, je merkt ook hier, het is uh, bloedheet. Verder ligt natuurlijk het vers van zee. En wat vandaag ook nog speelt, is dat de hogere luchtlagen op 1500 meter, precies boven Limburg op zijn warmst waren, 24 graden op 1500 meter hoogte. Ja, in de regel, als het alles mee zit, en als we heel weinig wind nu hadden gehad, kun je daar zo'n 15 graden bij optellen voor hier de oppervlakte in, in Haler of in l. Dan hebben we dus 38, uh, 39 graden gehaald. Maar ja, er is misschien iets meer wind uh, nog geweest en er uh, ja, komt dus nu ook bewolking aan. En die bewolking, die verpest het? Die verpest het. Dus van echt hitterekoren, dan moet alles 100% meewerken. Ik heb 36,7 als hoogste genoteerd. En als 26,7 ja, tot dusver de hoogste temperatuur is, dan, 6, dag, 36, dan is het. 36,7. ja, dan is, het, ja, dan is het inderdaad uh, geen record. Jammer. Ja, helaas dat dat dag. Uh... Keurig blijft op de champagne. Ja, voorlopig nog wel, ja. Wel ja. een spannende dag, maar geen record. Dus voor weerman Thijs Zeelen. Hij sprak met Matthijs Holtrop.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 Voorwaardelijke doodstraf voor echtgenoten van Chinese ex-partijfunctionaris. En filmregisseur Tony Scott pleegt zelfmoord. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. In China is de echtgenote van de afgezette Chinese partijfunctionaris Bo Xilai veroordeeld tot de voorwaardelijke doodstraf. Gu Kai Lai heeft bekend dat ze in november een Britse zakenman vermoordde. De reden was volgens haar dat de Brit ruzie met haar zoon had. Correspondent Marieke de Vries over die voorwaardelijke doodstraf. ...dat Gukalai de komende twee jaar de doodstraf kan worden opgelegd... ...maar dat als ze zich in die twee jaar goed gedraagt... ...die doodstraf omgezet kan worden in levenslang. Dat levenslang kan ook weer worden teruggebracht hier in China... ...want als ze zich tijdens die, uh, het uitzitten van die straf ook weer goed gedraagd, dan kan die straf weer teruggebracht worden tot 15 tot 20 jaar. Goeze echtgenoot Bo Xilai, gold lange tijd als de reizende ster binnen de communistische partij. Maar begin dit jaar viel hij een ongenade. Tegen hem loopt een onderzoek vanwege overtreding van de partijregels. Bij de fabriek van vliegtuigbouwer Lockheed Martin in Texas zijn de eerste testvluchten gemaakt met een JSF-toestel dat voor de Nederlandse luchtmacht bestemd is. De straaljager moet in Nederland opvolger worden van de F-16. Dat gevechtsvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht is inmiddels 33 jaar oud. Die eerste test-JSF wordt naar verwachting binnenkort overgedragen aan de luchtmacht. Een kamermeerderheid wil dat de telefoongids... niet langer ongevraagd bij iedereen wordt bezorgd. Zes partijen willen daarom de telecomwet aanpassen. Daar staat nu nog in dat de telefoongids moet worden verspreid. Aanleiding voor dat standpunt is een actie van Alexander Klupping die het domein eh, sterftelefoongidssterf.nl registreerde. Hij wil dat er een zogeheten opt-in-systeem komt voor de gids. Dat betekent, je gaat niet meer ongevraagd die gidsen sturen... Uh, en alleen maar aan mensen die een briefje inleven of een telefoontje doen. Zodat mensen die de gids gebruiken, ouderen die dat ding nog steeds willen... Dat is dat natuurlijk prima, maar bezorg dat ding niet meer... bij die 6 miljoen Nederlanders die nu ieder jaar het ding krijgen. De site van Clubbing wordt doorverwezen naar een opzegformulier... voor de telefoongids. In Californië heeft de Britse filmregisseur Tony Scott zelfmoord gepleegd... door van een brug te springen. Scott is onder meer bekend van de films Top Gun, Beverly Hills Cop 2... en Enemy of the State. De hoofdpersoon in Top Gun, Tom Cruise, liet eind vorig jaar nog doorschemeren dat hij samen met Scott een deel 2 van Top Gun wilde maken. I never thought I would ever consider that. But I, I you know, Tony Scott and I, the director, and, and Jerry Bruckheimer... we've actually we you know we've been hammering out a little bit of a story to see where that could go and what that world would be like today. We're talking about it, actually. We're in talks. We don't have the script yet, but we're we're talking about it. Bij de brug in San Pedro, waar Tony Scott in het water werd gevonden, stond zijn auto. Er lag een afscheidsbrief in. Tony Scott is 68 geworden.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 Hij werd in 1967 met dit liedje wereldberoemd. Scott McKenzie werkte samen met de mamas en de papa's... en hij schreef mee aan Kokomo, grote hit van de Beach Boys. Zijn echte naam was Philip Blondheim. Scott McKenzie dus, hij overleed zondag in zijn huis in Los Angeles... gisteren aan een slopende zenuwaandoening. Hij was 73. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is op de meeste plekken onbewolkt... en nog behoorlijk warm met in de vroege ochtend temperaturen rond 20 graden. Vanochtend zijn er zonnige perioden, maar er komen ook wolkenvelden voor... Er staat een matige westwind en daardoor wordt het niet meer zo heet als afgelopen weekend. De maximumtemperatuur komt uit tussen 23 graden vlak aan zee tot 28 graden in het oosten. Vanmiddag is er een mix van stapelwolken en zon en zeer lokaal komt het tot een bui. De grootste kans hierop is er in Limburg en rond de Waddenzee. Op de meeste plekken blijft het droog. Vanavond en vannacht is het wissend bewolkt en er is maar weinig wind. Het wordt nevelig met lokaal mistbanken. Minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 16. Ook morgen is er een mix van stapelwolken en zon en de kans op buien is wat groter dan vandaag, maar de droge periode hebben de overhand. Het wordt met 22 graden aan zee tot 26 in het oosten nog een beetje minder warm dan vandaag. Daarna komt de middagtemperatuur rond 21 graden te liggen. Woensdag en donderdag verlopen nog overwegend droog, daarna wordt het een aantal dagen behoorlijk buiig. ANWB verkeersinformatie. In Nederland staan er twee files. Op de A28 richting Utrecht. Tussen Amersfoort, Vathorst en Leusden Zuid 6 kilometer. En op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Tussen Renkum en het knooppunt Ewijk, 8 kilometer. Nieuw, de Beavar Multi-X-band voor katten. De unieke 3-in-1 Multi-X-halsband geeft een brede bescherming tegen... en oormijt, en spoelwormen, en flooien.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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio in Journaal. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl. Ballonnen, folders, ijsjes, chocoladegeld. Afgelopen tijd waren partijen druk bezig met campagnevoeren. Maar nu mengen de meeste lijsttrekkers zich ook in het verkiezingsgeweld. En dat is niet zo gek, want over ruim drie weken kunnen we al naar de stembus. In Den Haag, politiek verslaggever Marcel Bril. Marcel, goedemorgen. Goedemorgen. Het campagnevoeren lijkt op gang te komen, maar dat geldt niet voor alle partijen. Nee, dat klopt. Um, de VVD en de PVV die zijn op dit moment nog niet uh, echt zichtbaar. Maar de andere partijen die, uh, mengen zich wel alvast in het geweld. Zo langzamerhand begint uh, die campagne op gang te komen. Er wordt op straat van alles uitgedeeld. Je zei het net al, onze mailboxen stromen vol met plannetjes van de verschillende partijen. Lijsttrekkers treden veel op, bijvoorbeeld bij Lolen. Uh, bovendien hebben steeds meer partijen hun officiële aftrap achter de rug. Zoals dit weekend GroenLinks en de SP. Dus er wordt inmiddels al wel warm gelopen voor het grote werk. Maar ik zei het net al, de PVV en de VVD die doen nog niet mee. Dan pas als dat gebeuren gaat, dan kan de campagne pas echt op gang komen. Want deze twee belangrijke partijen die hebben ook nog wel eens de neiging. En die zijn ook nog wel eens in staat om tijdens een campagne grote invloed te hebben. Ja, en tot nu toe blijven ze dus stil, deze twee heren. En Marcel, waarom blijven ze stil? Wat is hun strategie? Ja, Wilders heeft er simpelweg voor gekozen dat hij later in wil stappen. Niemand wil te vroeg pieken, dat is altijd een risico. En de PVV-leider gaat vrijdag speechen. Hij gelooft blijkbaar dat een kortere campagne voor hem beter is. Voor Rutte geldt hetzelfde. Die heeft altijd gezegd, tot 25 augustus ben ik premier en geen lijsttrekker. Een van de voordelen van de VVD bij de verkiezingen is dat ze de minister-president hebben geleverd. In ieder geval een historisch voordeel kan dat opleveren, want uit het verleden blijkt dat er partij nog wel eens kan profiteren van de zogenoemde premierbonus. En ik kan me voorstellen dat Rutte daarvan uh, wil profiteren... en korter lijsttrekker wil zijn en langer premier. We hebben het overigens wel eens geprobeerd hoor om uh, hem aan te spreken als lijsttrekker... maar dan reageert hij nogal nukkig, hebben we uh, gemerkt... en gaat hij simpelweg niet in op de vragen die gesteld worden. En trouwens, um, nu hij nog geen campagne voert blijft hij ook hoog in de peilingen staan. Dus Rutte ziet niet de noodzaak om nu al vol uit te gaan. En dat overigens tot ergernis van de andere lijsttrekkers. Want die staan te popelen om met hem in de bad te gaan. En denk je, want we gaan het straks even over Emiel Hoemer hebben... maar dat de afstand van bijvoorbeeld de PVV tot de SP... want die is inmiddels behoorlijk groot... dat Wilders die nog in kan halen omdat die wat later begint? Dat is een hele moeilijke vraag. Dat is een vraag die je eigenlijk pas op 12 september kan beantwoorden. Mm -hmm. Maar ik denk dat dat heus... Wel kan. Kijk, kiezers die uh, stemmen pas uh, op 12 september en besluiten pas heel laat wanneer ze waarop gaan stemmen. En uh, nou ja, je kunt ook overvoerd worden door de politiek, uh, overvoerd worden door standpunten en door mensen. Daar passen sommige mensen erg voor op. En uh, vergeet niet, uh, drie, drieënhalve week lijkt kort. Maar als je elke dag die mensen op televisie ziet, ja. dan is het toch eigenlijk ook best wel lang. Ja, dat probleem heeft Emil Roemer. We hoorden net je verslag al bij het campagne aftrappen, officiële aftrappen van van de SP, dat te vroeg pieken, dat zou hij wel eens kunnen doen. Ja, want hij staat op dit moment heel erg hoog in de peilingen. In sommige is hij zelfs de grootste. Dat is ook wel een... Nou ja, angst is een groot woord... want ze zijn er nog best wel optimistisch... en vol zelfvertrouwen daar bij de SP. Maar het is wel iets waar ze toch lichtelijk zenuwachtig over zijn. En, en Emile Roemen zei het gisteren ook tegen me. Ze hadden een startbijeenkomst. Hij zei, ik zou wel liegen als ik zou zeggen... dat ik die spanning niet voel. Want ja, hij moet het nog maar wel eens even volhouden... Uh, en uh, waar gaan maken. Vorige week merkte je al dat... Uh, als hij een gepeperde uitspraak doet, dat dat veel effect heeft. Iedereen hakte op hem in. En ook al beter roemen gisteren van zich af, door te zeggen dat hij hoopt dat het moddergooien af is gelopen. Ja, dat is toch uh, spannend als dat nieuw voor je is. En fouten mag je niet maken. Dat uh, heeft hij ook maar al te goed uh, gemerkt. En hij merkt dat uh, ja, hij er opeens toe doet. Op die bijeenkomst gisteren verschenen allemaal internationale journalisten uit Duitsland, uit Japan en uit de Verenigde Staten. Om de beurt werden ze in groepjes uh, in een snik kamer geparkeerd. Waar roemen over van. Alles en nog wat het ondervraagt, vooral over Europa... Nou, hij doet er wel luchtig en ontspannen over. Ik blijf gewoon mezelf, zegt hij de hele tijd. Maar ja, de vraag voor de komende weken is wel of hij die druk kan weerstaan. Wat voor soort campagne verwacht je? Want we hebben natuurlijk de afgelopen jaren veel verkiezingen gehad. Ook ja. veel campagnes. Eén wat, wat harder dan de ander. Ja. Wat verwacht je nu met twee partijen die er zo bovenuit steken... en de rest die dat wat, wat aan het weg is? Ja, dat is, is wel heel moeilijk om dat te voorspellen. Maar wat je al zegt, twee verschillende partijen... die zo groot zijn in de peilingen... dan zal er een belangrijke vraag zijn. Misschien wel de hoofdvraag. Wil je Roemer of Rutte? Hè, die dan aan de kiezer uiteindelijk gesteld gaat worden. Je hoort het de SP-leider al zeggen. Dat moet wat hem betreft de vraag worden. Hij zei dat een half uurtje geleden in mijn bijdrage. Kies je sociaal of liberaal. Ja, andere partijen zullen hun uiterste best doen om zichzelf... ook in de kijker te spelen. Maar dat zal niet makkelijk worden als er inderdaad... zo'n tweestrijd zou gaan ontstaan. En dan over de toon. Nederland heeft niet de traditie om op een Amerikaanse manier te campaignen. Daar is het zo'n beetje bikkelhard. Liever op de enkel dan op de bal. Maar uh, ja, je hoort uh, de partijen in Nederland de hele tijd zeggen... dat het weer de hoogste tijd wordt... dat de kiezer de politiek weer gaat vertrouwen... Maar zeker omdat de verkiezingen uh, in crisistijd zijn... en het over gevoelige besluiten gaat, hebben ze allemaal een kort lontje. En als dat aangestoken wordt, kan het een pittige, harde strijd worden. Uh, ja, Ook omdat ik de lijsttrekkers een beetje ken. Marse Bril, dank je wel. Vraag het Den Haag. De verkiezingen komen eraan. En wat wilt u weten van de lijsttrekkers? Stel uw vraag. Of stem op de vraag die u de beste vindt. En wie weet wordt die vraag gesteld door de NOS. Ga naar vraaghetdenhaag.nl vraaghetdenhaag Sport van het afgelopen weekend, of het voetbal van het afgelopen weekend, Ronald van der Geer. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, in de kijker gespeeld heeft Alexander Buitner zich. Gaat naar Manchester United. Ja, dat had ik ook niet verwacht. Hoe kan dat? vroeg gisteren nog, toen er hier werd gezegd... Uh, Butner gaat naar United, welke United ze dan bedoelden. Maar dat bleek dan toch echt Manchester United te zijn. Ja, het zal zo'n zo Drenthe-gevalletje zijn, denk ik. Een gokje. Uh, hij is natuurlijk niet heel erg duur. Tenminste, dat stel ik mij zo voor. En het is een jongen die tegen de Nederlandse elftal aanschurkte ...vlak voor het EK op alle posities aan de linkerkant uit de voeten kan... Ja, laat maar proberen. En misschien uh, dat hij er wel heel veel wijzer aan van wordt. En uiteindelijk Manchester United ook. Maar het is wel verrassend. Verrassend. En je zegt het zelf al. Het zou ook verkeerd voor hem uit kunnen pakken. Is hij gehaald als wisselspeler? Of wat, ja, wat natuurlijk. Denk je? Nee. Deze jongen, uh, net als Azaidi van, uh, van Liverpool. Dit zijn natuurlijk jongens met enig talent. Het is altijd nog maar de vraag of ze op het niveau van Premier League... inderdaad vooruit kunnen en mee kunnen. Maar nou, gaan natuurlijk eerst wennen aan het niveau. Gaan daar enige tijd op hoger niveau trainen. Ja, er zijn er zoveel die door de mand vallen. En wat dat betreft... ja. Buurtner krijgt een eerlijke kans en die moet hij ook pakken. Goed, dan naar uh, de voetbalcompetitie is natuurlijk nog vers. Enige ploeg die twee keer heeft gewonnen, FC Twente. Wat zegt dat over Twente, denk je? vind je? Nou ja, dan moet je even. Je moet natuurlijk kijken naar, naar wat er gebeurd is. Ik bedoel, AZ en Ajax delen de punten. En PSV verliest verrassend. Maar dat neemt niet weg dat Twente aan kop staat met aardig voetbal. Ja. Goede ploeg, wat te kiezen. Creativiteit klopt. Het middenveld klopt. Wat dat betreft heeft McLaren gelijk gekregen. Het was overigens nog best nog wel benauwd. Want het was maar een 1-0 zege op, uh, op NAC. Wel wat meer kansen. Maar Twente heeft wel uh, de potentie om tot het einde van het seizoen mee te doen. Zeker met zo'n brede selectie. Ja, en uh, uh, het elftal klopt wel nu. Dan twee monsteruitslagen. PSV won met 5-0 van Roda en Ajax zette NEC even weg met 6-1. Ja. Wat zegt dat eigenlijk? Zegt dat iets over uh, bij de topteams, PSV en Ajax, of over de kwaliteit van de anderen? Nou bij Ajax, ik... bij Ajax zou ik zeggen dat laatste. Want wat NEC gisteren liet zien, dat sloeg echt nergens op. Ik heb echt nog nooit zo, een elftal zo ontzettend slecht zien spelen. Dus Ajax is blij met die 6-1, maar mag daar vooral geen conclusies aan verbinden. Ja, PSV had natuurlijk iets recht te zetten. Uh, ook Roda uh, is, is nog niet helemaal de ploeg die het moet zijn. Dus je mag er geen conclusies aan verbinden. Wat PSV betreft zou je kunnen zeggen... nou, in elk geval snel over die tegenslag van vorige week heen gekomen. En dat elftal staat ook wel. Als de weerstand dus wat minder is en men maakt het spel in eigen huis... dan komt men dus wel stapjes verder. Maar Ajax, ja, dat, dit, dit, ik zou niet weten wat ik hiermee moet. Dan RKC doet het opnieuw weer aardig. Zet de lijn een beetje voort hè, van ja. vorig seizoen. Verwacht um, jij een terugval of kan, die echt, kan dat echt meedraaien in de subtop? Nou ja, Subtop, het, het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Ik denk dat, het, uh, dat de verschillen nog kleiner zijn dan vorig jaar. Niet met de top. Want de top zal nou, bestaan uit vier, misschien vijf clubs. En wat daaronder zit, zal elkaar niet zo heel veel ontlopen, denk ik. Hm. Maar RKC, ik heb gisteren zien spelen tegen Ado. Het was vorig jaar natuurlijk ook altijd verzorgd, compact. En vooral he, vanuit een, een hecht collectief voetbal. En dat heeft Erwin Koeman wat dat betreft ook gewoon gehandhaafd in dit RKC. En gisteren tegen, tegen Ado op de juiste momenten toegeslagen. Dus ja, het kan. Dit, dit elftal hoofd niet te tegen Liggen, dat zeker niet. Dit is wel een, een redelijk stabiel ploegje. Hey, je had het even over NEC net, waarom ze zo, zo slecht spelen. Dat had misschien te maken met de hitte. Uh, er waren <laughs> dit weekend drinkpauzes. Ja, ja. Wat vond je daarvan? Ja, logisch. Het was niet te harde. Werkelijk niet. En uh, bedoel, dan zaten wij vaak nog op de tribune ja. en dan dacht ik al van nou, voor mij mag het afgelopen zijn. En die jongens moesten nog eens een keer 90 minuten vol. Dus nee, dat die drinkpauzes er waren, heel logisch. En, en ja, ik denk dat het zonder niet eens mogelijk was geweest. Maar je zag wel uh, bij elke wedstrijd, ARS heeft zich dan niet bovenmaat hoeven in te spannen. Maar je zag bij, bij elke wedstrijd wel, die laatste 10 minuten waren echt een struggle en kwam bijna niet meer, uh, niet meer vooruit. En dat is ook logisch als je zoveel gegeven hebt bij een temperatuur die je niet kent. Is het niet verstandig het pleidooi misschien van uh, Gert-Jan Verbeek te volgen om die wedstrijden uh, als het zo warm is niet overdag te spelen, maar naar de avond te verplaatsen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Al dus gezegd. Al dus gezegd. En uitgesproken. Door Precies. onze eigen Ronald van der Gier. Dankjewel, <laughs> okay. Ronald. Oké. Okay. Forensisch deskundigen van over de hele wereld... wisselen deze week ervaringen uit in Den Haag. Ook in Den Haag bij de AWB voor de verkeersinformatie. Dennis Mooi. Er staat zo'n 25 kilometer file, Marcel. Op de A1 richting Amsterdam voor het knooppunt Hoevelaken 2. En dat komt door de file op de A28 richting Utrecht. Tussen Amersfoort, Vathorst en Leuzen staat 5 kilometer. De A15 richting Rotterdam tussen Hardingsveld, Giezendam en Sliedrecht Oost... 2 kilometer. En bij Rotterdam zelf op de A20 richting Gouda... voor het knooppunt Ebrechtseplein 4... The weather is nice A50 arnhem os voor het knooppunt D Wijk 8. En op de A58 Tilburg-Eindhoven bij Oorschot 2 kilometer. En tot slot de N325 in Arnhem richting het knooppunt Velpenbroek. Daar staat tussen het Gelredoom en Westervoort 3 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Weekend tegenwoordig de onderzoekers van misdaden niet. Via televisie zeg maar de CSI's van deze wereld die met de nieuwste technieken criminelen opsporen. Het gebeurt over de hele wereld en al die onderzoekers ontdekken nieuwe methoden. Die worden komende week allemaal besproken in Den Haag. Daar komen zo'n 800 forensisch onderzoekers uit 56 landen in totaal bij elkaar... om hun bevindingen uit te wisselen en met elkaar te praten. Arjan van Asten van het NFI is een van de organisatoren. Goedemorgen. Goedemorgen. En wat voor nieuwe ontwikkelingen worden er zoal besproken? Welke valt u het meest op? Nou ja, het, het motto wat wij in het congres uh, hanteren is uh, Towards Forensic Science... Uh, 2.0, 2.0 eigenlijk. En, en uh, wat we daarmee bedoelen is dat we in ons werkveld... een aantal uh, baanbrekende technologische ontwikkelingen zien... waarvan wij denken dat die forensisch vak echt een, een stap verder uh, gaan helpen. Um, nou, om een aantal, aantal van die dingen te noemen die ook in het congres uh, terugkomen. Um, is, is zijn toch de stormachtige ontwikkelingen op het gebied van het uh, digitaal uh, forensisch onderzoek. He, dat we met z'n allen eigenlijk steeds meer gegevens uitwisselen via het internet, via mobieltjes, eh, en ook eh, hele verschillende gegevens, foto's, film, tekst. Um, en uit um, ja, die hele hoop uh, grote berg gegevens eigenlijk, daar zitten natuurlijk ook hele interessante gegevens als je forensisch onderzoek doet of een, of een strafrechtelijk onderzoek. En aan de ene kant biedt die, die technologie en die ontwikkeling in de samenleving enorme kansen. En aan de andere kant ook technische uitdagingen, want die berg, eh, die hooiberg, die wordt steeds groter. En hoe vind je daar die, die, die spelden in eigenlijk als Ja, waar? precies. Maar als ik denk aan forensisch onderzoek, dan denk ik vooral aan sporen die daders bijvoorbeeld achterlaten. Zou je dat ook zo kunnen zien in digitaal forensisch onderzoek? Ja, ja eigenlijk wat, we, he, wat wij zeggen is dat, uh, of wat wij zien, is dat... Um, uh, in het feit dat iedereen eigenlijk tegenwoordig uh, mobieltjes, et cetera. Dus iedereen genereert eigenlijk digitale gegevens. En dat betekent dat bij, bij een onderzoek naar misdrijf dat soort digitale sporen er ook eigenlijk altijd zijn. En ook altijd heel erg belangrijk zijn. En, maar de, ja, de uitdaging is hoe stel je die sporen veilig um, in, in die steeds groeiende berg van gegevens en data die we met elkaar uh, en naar elkaar verzenden eigenlijk. En dat uh, ja, dat zijn hele interessante ontwikkelingen op dat gebied. Maar meneer Van Aasten, even een stapje terug. Want uh, delict, daar moet je natuurlijk ook. Die sporen veiligstellen. En dat gebeurt niet altijd even goed. Hè? Hoe bewerkstellig je dat nou? Dat daar alles uh, goed wordt uh, geregistreerd en ook gevonden? Ja, nou ja, dat is een, dat is een ander aspect zeg maar, wat erg terugkomt in het congres. Hè. Het, het is niet alleen maar de digitale sporen. Um, ik, ik zeg niet uh, dat het niet goed wordt, wordt veiliggesteld. Uh, wat, wij, wat wij zien is dat eigenlijk door de technologische innovaties die we om ons heen zien, het steeds meer mogelijk wordt om op de plaats licht al. Forensisch onderzoek te gaan doen. Dus waar voorheen eigenlijk hele grote apparatuur alleen bij ons in het laboratorium eh, geschikt was... ...om dat soort sporen te onderzoeken, zien we dat eh, die apparatuur steeds kleiner wordt... ...draagbaarder, hanteerbaarder en ook eh, ja, te gebruiken door mensen die, die niet een expert zijn eh, op dat gebied. En dat opent hele interessante mogelijkheden om al op de plaatsen eigenlijk het eigenlijk de eerste informatie over sporen... Te genereren. En ja, hoe sneller die informatie natuurlijk bij zo'n politieteam komt, uh, des te groter is de kans dat ze het uh, de misdrijf op kunnen ja. lossen. Dus dan blijft het niet bij foto's maken op de, op de plaatsdelict, dan moet je meer doen? Nee, nee. in het congres uh, aandacht voor uh, nou ja, zeg maar wat wij forensische visualisatie noemen. Dus dat, is, dat, is, dat gaat veel verder dan foto's. Dat is eigenlijk in 3D het helemaal vastleggen van, van een plaatsdelict, zodat je op elk moment na de hand. Uh, uh, nog eens in detail eigenlijk als het ware in die ruimte kunt zijn en nog eens kunt kijken naar het sporenbeeld. Um, andere te technologische ontwikkeling uh, waar we ook een, een workshop over hebben die er echt aan gaat zitten komen is dat het mogelijk wordt om voor de politie om op te plaatsen het al DNA profielen bijvoorbeeld te genereren, forensische DNA-profielen. Um, uh, verschillende apparatuur zal gedemonstreerd worden... Um, waarmee, uh, waarmee dat in de toekomst mogelijk wordt. Meneer Van Asten, welke landen zetten de toon? Welke landen zijn ver als het gaat om forensisch onderzoek? Um, nou ja, we zijn blij dat, uh, dat het congres in Den Haag bezocht wordt door een hele grote delegatie uit Australië. Dat zijn onze Australische collega's, uh, uh, ja, toch wel uh, zeer interessante onderzoeksprogramma's. We zorgen ook veel, uh, veel lezingen. Natuurlijk hebben we nodige Amerikaanse experts. Uh, natuurlijk Amerika is natuurlijk ook altijd een toonaangevend land. En uh, ja, in Europa veel collega's uit, uit Engeland en uh, ook uit Zwitserland, waar een, uh, ja, een grote hoop expertise zit. Ik hoor Nederland nog niet langskomen. Nederland? Doen wij ook Dat nog is. mee? Doen wij nog mee? Ja, natuurlijk. Hè. Ja. Wij, wij, het Nederlands Forensisch Instituut is, is vooraanstaand en in in, daar zijn we trots op. Uh, en het, ja, het feit dat wij natuurlijk zo'n groot congres uh, organiseren, mogen organiseren, gaan organiseren, dat, dat, dat uh, demonstreert dat natuurlijk ook wel. En ja, wij zijn zelf ook heel actief op, op al die gebieden. We proberen zo snel mogelijk alle interessante uh, wetenschappelijke ontwikkelingen en technologische ontwikkelingen die we zien in ons werkveld uh, toe te passen. Ja. En, en veel NFV'ers die ook een presentatie of een workshop zullen verzorgen op het, uh, op het congres. Ja, maar... Tijdens dat congres komt u ook uit het laboratorium, om het zo maar te noemen, komen er echt concrete zaken ook aan de orde? Um, eh, nou zeker, we hebben een, een, een thema dat gaat uh, in het congres, dat gaat helemaal over de plaatselijkt, bijvoorbeeld. Er zijn veel politiemensen aanwezig. En, en in, in, in dat thema, heel bijzonder eigenlijk, uh, zullen wij op de vrijdag uh, twee collega's uit, het, uh, uit Noorwegen uh, krijgen die een, een presentatie geven over het onderzoek uh, ah. wat ze in de Breivik-zaken hebben gedaan. Dat is echt heel bijzonder. Waarom is dat zo bijzonder? Nou ja, dat is nog een, een lopende zaak eigenlijk. Hè? En uh, ja, als, als, als, als, als zo'n ernstig incident plaatsvindt, dan, dan is het toch vaak uh, vanuit een land. De eerste reactie is om, uh, ja, we gaan dit zelf onderzoeken en zelf oplossen. En we willen daar niet te veel uh, over naar buiten treden. Uh -huh. uh, maar in dit geval hebben we, zeg maar, die Norgse collega's bereid gevonden. En ja, voor ons gaat het natuurlijk ook om, want dat is zo'n... Zo'n ernstig incident en in zo'n bijzondere, uh, heftige pe plaatsdelict. Hoe hebben ze dat onderzoek precies gedaan? Dat moet en... enorm chaotisch geweest zijn. Ja, nou ja, we gaan het, we gaan het meemaken. En ze, ja, daar kan je natuurlijk eigenlijk maar uh, daar kan je niet op voorbereiden. Je hoopt natuurlijk, je hoopt natuurlijk nooit dat zoiets gebeurt. Ja. En het is gelukkig ook heel erg zeldzaam.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 Ja, toch nog een zomers cadeautje schrijft het AD over de tropische zondag. Het was voor veel Nederlanders de laatste dag van de vakantie... en die kon lang uit op de strandstoel worden doorge doorgebracht. De voorpagina van de Telegraaf het bewijs. Een luchtfoto van het strand bij Zandvoort. Een bomvol strand. is Amper zand te zien tussen de mensen, de handdoekjes... en de rode en gele parasols. Ook zomerse foto's op de voorpagina van Trouw... maar dan van Alexander Pechtold en Diederik Samson. De lijsttrekkers gingen met elkaar in debat en dat deden ze op Lowlands. Allebei hebben ze een... Of Remt aan met opgestroopte mouwen om, uh, hen, uh, vooral om hen heen vooral blote te De Pechtot is de hit, Sap is de meezinger, Kop de krant. Voor de VVD was Holbe Zelstra van de partij. De staatssecretaris, verantwoordelijk voor de langstudeerboete, werd wat minder warm ontvangen. Hoe voelt het nu om zo gehaat te worden, werd hem gevraagd. Over zijn antwoord schrijft de krant niet. Woonwagenkampen in meerdere gemeenten worden niet gecontroleerd. Volgens de Volkskrant durven toezichthouders, ambtenaren of hulpverleners niet op deze zogenaamde vrijplaatsen te komen. Uit angst voor de felle reacties van sommige bewoners. En hierdoor hebben probleembewoners vrij spel. Het gaat om zo'n 40 gemeenten, zeggen deskundigen. En op de kampen zou sprake zijn van fraude, hennepteelt en drugshandel. In totaal zijn er 350 woonwagenlocaties in Nederland. U heeft dat waarschijnlijk inmiddels meegekregen via het journaal. Tony Scott, regisseur van de hitfilm Top Gun, is overleden. Dat is hem, Iceman. Dat is de manier. Het is ijskold. Geen verhaal. Je moet het beter en cleaner doen dan de andere man. Ik ben Maverick. Maverick? Is je mama niet zoals je of iets? Ik moet hier iets doen. Ik kan het nog niet geleden. Ik moet je je droomdoen geven. Je twee karakters gaan naar Top Gun. Yeah! De regisseur sprong gisteren van een brug in Los Angeles. De politie gaat uit van zelfmoord. Er werd namelijk een afscheidsbrief gevonden in de auto van de 68-jarige regisseur. Er zijn veel reacties op zijn dood op Twitter. Zo schrijft Ron Howard, regisseur van onder andere Beautiful Mind, de Da Vinci Code. Geen Tony Scott films meer, het is een tragische dag. Dan De Telegraaf schrijft dat de eerste voor Nederland bestemde Joint Strike Fighter... een testrondje heeft gemaakt. toestel met registratienummer F001... vloog een rondje boven de fabriek in Fort Worth, in Texas. Hoewel elk nieuwtje over de JSF met veel publiciteit is omgeven... Bleef het nu maar stil. Volgens de luchtmachtbronnen heeft de Defensie daarvoor gekozen. vanwege de komende verkiezingen en de negatieve sentimenten rond het dossier. De meerderheid van de Tweede Kamer lijkt uit het project te willen stappen. En als dat gebeurt, moet het testtoestel met miljoenen verlies ook weer worden verkocht. Nederlandse pensioenfondsen hebben miljoenen euro's verloren. door de koersval van Facebook. Uit onderzoek van het Financiële Dagblad blijkt dat Nederlandse beleggers instapten... ondanks waarschuwingen voor de hoge prijs van het aandeel en de hype van de buursgang. Het zijn pensioenfondsen voor ambtenaren en voor zorgpersoneel. APG, PGGM en het pensioenfonds van Shell. En AT5 schrijft nog over een wonder tijdens het suikerfeest. De naam van Allah verscheen in een stuk watermeloen. Marokkaans meisje vertelt aan de omroep dat ze fruit aan het eten was... toen haar oog viel op de naam van God in het Arabisch schrift. Op de foto zie je het meisje het stuk, en het stuk watermeloen. En er is een soort W in te zien. Volgens AT5 doet het teken inderdaad denken aan de sierlijk geschreven naam van God in het Arabisch. Maria en Jezus verschijnen wereldwijd bijna wekelijks trouwens in voedsel. Maar nu dus ook Allah schrijft de omroep. Ja.